6 uur. Freddy Fontijn met het nos journaal de afgelopen 24 uur zijn er 98 nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. Dat zijn er meer dan gisteren, toen waren het er 84. Het officiële dodental staat nu op 4893. Het aantal ziekenhuisopnames steeg ook met 85, dat is er één meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding meldt er 735. Dat zijn er 48 minder dan gisteren. Uit cijfers van het UWV blijkt dat vooral kleine bedrijven en bedrijven in de horeca gebruik maken van de zogenoemde NOW-regeling. Uit die tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid krijgen werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten. Al ruim 114.000 werkgevers hebben een aanvraag gedaan. 104.000 daarvan zijn goedgekeurd. Het RIVM vindt dat het ziekenhuis Sint-Janstal in Harderwijk de sneltesten, die daar met ingang van vandaag worden ingezet, alleen in noodgevallen zou moeten gebruiken. Met de test kan binnen een uur worden vastgesteld of iemand corona heeft en dat duurt gewoonlijk acht uur, maar er is maar een beperkt aantal van deze tests beschikbaar. Minister Slob wil dat de kinderopvang en de basisscholen voor 11 mei afspraken maken. Dan gaan de scholen weer open. Kinderopvangorganisaties klagen over de stroeve samenwerking met de scholen... waardoor soms de opvangtijden niet meer aansluiten op de schooltijden. En de beslissing van de KNVB om de plaats in het Europees voetbal... die was gereserveerd voor de bekerwinnaar aan Feyenoord te geven... en niet aan FC Utrecht, was juist. Dat stelt de UEFA. Door de coronapandemie kon de finale tussen FC Utrecht en Feyenoord niet worden gespeeld. De KNVB gaf het ticket voor de groepsfase van de Europa League daarom aan de nummer 3, Feyenoord. en niet aan de nummer 6, FC Utrecht. Het weer. Vannacht nog een enkele bui en 7 graden. Morgen eerst buien, later zon en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. If you give this man a rise, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. <laughs>